8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal. De Tweede Kamer is nu tegen een aanval op Syrië. Wilco Boom daarover vanuit Den Haag. En hoe kom je aan bewijzen wie chemische wapens gebruikt heeft? Daar gaan we over praten zo dadelijk. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Groot-Brittannië doet niet mee aan een eventuele Amerikaanse actie tegen Syrië. Dat is het gevolg van de stemming in het Britse lagerhuis. Premier Cameron verloor die stemming. 285 lagerhuisleden waren tegen ingrijpen. 13 meer dan het aantal voorstanders. Cameron heeft beloofd dat hij de uitslag zal respecteren. Het is heel duidelijk vandaag dat als het huis een motie het is voor dat het Britse parlement... Reflecting the views of the British people does not want to see British military action. I get that and the government will act accordingly. Dat is nog geen definitieve uitslag. Later als alle VN-procedures zijn afgerond zal een definitieve stemming volgen over Britse deelname. Het besluit van het Britse lagerhuis heeft geen invloed op het standpunt van de Amerikanen. Het Amerikaanse minister van Defensie Hegel zei dat de VS blijft zoeken naar een coalitie die wil optreden tegen Syrië. Our approach is to continue to find an international coalition that will act together. De overname van KPN door het Mexicaanse Amerika Mobiel gaat voorlopig niet door. De Stichting, die is opgericht om het voortbestaan van KPN te garanderen, heeft de overname geblokkeerd. De Stichting vindt de houding van de Mexicanen vijandig omdat er geen overleg is geweest, vertelt economieredacteur André Meinema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 Het Portugese Hooggerechtshof heeft een streep gehaald door een wet die het makkelijker moest maken om ambtenaren te ontslaan. Volgens het hof tast de wet de werkzekerheid bij de overheid aan. En dat mag niet. De Portugese regering wil voor het eind van volgend jaar 30.000 ambtenaren ontslaan. wat een besparing moet opleveren van bijna 5 miljard euro. De ontslagen horen bij afspraken die Portugal met de EU en het IMF heeft gemaakt. Feyenoord is vrijwel zeker uitgeschakeld in de Europa League. De Rotterdammers verloren thuis met 2-1 van Kuban Krasnodar. Vorige week verloren ze in Rusland al met 1-0. Feyenoord heeft nog een klein sprankje hoop. Vanmiddag wordt uit alle verliezers één ploeg getrokken... die toch doorgaat in de Europa League. De wedstrijd tussen AZ en het Griekse aap Tromitas... is gisteren na een uur gestaakt vanwege een brand. Er is uh, brand ontstaan in de elektrische installatie... van een lichtmasten hier van het uh, AFA-stadion... Ja. Uh, vervolgens is er rookontwikkeling geweest. Die rook is naar de vierde etage gegaan waar de skyboxen zijn. En dat is de reden geweest dat uh, de wedstrijd is stilgelegd. En die wedstrijd wordt straks om 11 uur hervat. Dan het weer. Eerst zon, van het westen uit bewolking en vanmiddag enkele buien. Met name in het noorden en oosten tot 20 tot 24 graden. Morgen overal buien en een koele noordwestenwind tot 19 tot 22 graden. Zondag droog en 18 graden. Verkeersinformatie John Bakker. Met een korte file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Dus een meer zijn Maastricht, twee kilometer. Opluchting en teleurstelling in het Britse Lagerhuis... zo dadelijk bij ons in de uitzending, om voor meer dan twee minuten. Zweden zijn slim. In Zweden zijn veel onoverzichtelijke en donkere wegen. Daar is goed zicht dus essentieel. Volvo introduceert permanent adaptief groot licht...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 Het NOS Radio 1 journaal. Het Lara Rensen. In goedemorgen. Het is zeven minuten over acht. De Britse minister van Defensie Philip Hammond is teleurgesteld. I'm disappointed. We've always been clear with our allies that we would have to get parliamentary approval, and that is the way the democratic process works. Een nee van het parlement. Hij zal zich erbij neer moeten leggen.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 Achteraf bleek dat natuurlijk een leugen te zijn. En je ziet dat... Er...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 Nee, zegt Cameron, dat ga ik niet doen. Er komt geen Britse betrokkenheid bij een militaire interventie in Syrië. Tot zover het Britse lagerhuis, dan naar ons eigen parlement. Alleen als de bewijzen van gifgasgebruik onomstreden zijn... en als de VN daar een mandaat voor geeft... wil Nederland instemmen met militaire maatregelen... tegen president Assad van Syrië. Maar in het alleruiterste aller geval is er toch een uitzondering denkbaar. Dat bleek gisteren in het Syri-debat van de Tweede Kamer... waar u minister Timmermans in hoort. Ik kan niet om de harde realiteit heen dat er zich situaties kunnen voordoen... dat één land in de Veiligheidsraad een uitspraak tot actie blokkeert... terwijl er mogelijk duizenden en duizenden mensen slachtoffer zijn... en we dan vervolgens zeggen, ja, we hebben geen mandaat, dus we kunnen niks doen. Dan moet je ook een politieke afweging kunnen maken. Dan moet je jezelf dus niet van tevoren, per definitie, onder alle omstandigheden ondergeschikt maken aan een uitspraak van de VN-veiligheidsraad. Dat kunnen we ons niet veroorloven, want dan zouden we... de meest fundamentele principes, de meest fundamentele waarden... die wij als samenleving met elkaar delen, zouden opzij zetten... op basis van het niet hebben van een uitspraak van de Veiligheidsraad. Hmm. Tot zover de minister van Buitenlandse Zaken. We gaan naar verslaggever Wilco Boom. Wilco, goeiemorgen. Lara, hallo. Wat zegt Timmermans nou eigenlijk? Ook als het volkenrechtelijk niet mag, doen we het toch, misschien? Nou ja, het is absoluut niet de bedoeling... maar 100% uitgesloten is het ook niet. Dat is wat hij eigenlijk zegt. De redenering is, ook als het niet legaal is... als er geen mandaat is van die Veiligheidsraad van de Verenigde Naties... en dat geldt als volkenrechtelijke toestemming... dan kan een situatie in een land of in een gebied zo geëscaleerd zijn... dat optreden uh, toch legitiem is. Dus niet legaal, maar toch legitiem en daarom toelaatbaar. Maar dan schuif je toch het volkenrecht opzij... Ja, uh, eigenlijk wel. Want in beginsel geldt dat er alleen maar internationale maatregelen tegen landen uh, kunnen worden genomen als de Veiligheidsraad van de VN dat, uh, dat besluit. Het probleem is dat er in die raad dus vijf landen zitten met vetorecht. Uh, de, de VS, uh, Groot-Brittannië, Frankrijk, China, Rusland. En die kunnen dus ieder voor zich elke maatregel uh, dwarsbomen blokkeren. En zolang dat gebeurt, is het dus theoretisch denkbaar... dat een grote schurk ergens een, een tragedie aanrecht... Waar, waar niet tegen kan worden opgetreden. Nou, en Timmermans wil niet zeggen of dat in het geval van Syrië aan de orde is. Maar hij zet de deur uh, wel op een kiertje. Want dat volkenrecht dat is volgens hem nu eenmaal niet in beton gegoten. is niet op elke uh, situatie één op één van toepassing. Mm, maar ik begrijp het toch niet helemaal. Want het kabinet zegt nog steeds dat het uh, de VN-veiligheidsraad is... die over maatregelen moet beslissen. Maar dat is dan... Dat geldt dan voor nu en niet voor straks? Nou ja, de aanpak van die, via die Veiligheidsraad die staat nog steeds voorop. En wat Timmermans deed, was uitgedaagd door de Kamer speculeren over, over de vraag... Wat, wat moet er nou gebeuren als het uiteindelijk toch niet lukt via die Veiligheidsraad? Zover is het in de praktijk nog lang niet, want die wapeninspecteurs zitten daar nu nog. Die komen morgen pas terug. Uh, en pas als zij met onomstotelijk bewijs komen, is de vraag aan de orde... of de Veiligheidsraad vervolgens in staat is om inderdaad maatregelen te nemen... Uh, maar voorlopig is er in elk geval voor Nederland, net als voor het Britse parlement trouwens, nog helemaal geen overtuigend bewijs van schuld door Assad. En in die situatie, dus zonder bewijs, is optreden volgens en de Tweede Kamer en ook ons kabinet niet legaal en ook niet legitiem. Dus kan het in geen van beide gevallen. Ah, goed. Hé, hey, nog even. Um, nou werden we al niet heel erg betrokken ja. in de besluitvorming over Syrië. Nou uh, zou Carrie, de minister van Buitenlandse Zaken in Amerika... bellen met onze minister van Buitenlandse Zaken Timmermans. En dat is uitgesteld. Waarom? Ja, uh, ik, Timmermans is een druk baasje, maar ik denk dat Kerry nog een veel drukker baasje is. <lacht> zeker uh, in de huidige situatie. En uh, Kerry had inderdaad laten weten dat hij een gesprek wilde met Timmermans. Uh, en dat werd uh, te elfde uur kwam er een telefoontje van de Amerikaanse autoriteiten. Sorry, sorry, sorry. Uh, het is toch even te druk. Uh, en het is nu de bedoeling dat dat ergens in de loop van de middag gebeurt. En dan spreken Kerry en Timmermans elkaar dus alsnog. Als dat tenminste niet nog een keer wordt uitgesteld. En uh, Timmermans heeft uh, gisteren gezegd dat hij dan uh, bij Kerry gaat aandringen op het openbaar maken van die bewijzen... zodat Nederland ook zelf in staat is om te beoordelen of die bewijzen tegen Assad, waar de Amerikanen over zeggen, te beschikken... of die bewijzen inderdaad hard zijn. Want net als hier, uh, of net als in Engeland, speelt ook hier een enorm wantrouwen ten aanzien van uh, bewijzen uit Amerika. En dat heeft allemaal te maken met die golfoorlog, die oorlog tegen Irak toen de Amerikanen ook bewijzen zeiden te hebben voor chemische wapens. Maar die waren er helemaal niet. Op zoek naar bewijzen, op zoek naar de smoking gun. Dankjewel, Wilco Boom. Um, ik praat hierover verder, over de bewijzen... Um, en hoe ze gevonden zouden kunnen worden... en hoe dun ze zijn of hoe dik ze zijn. Promovendus Constant Heijze doet onderzoek naar veiligheidsdiensten... bij het Center for Terrorism and Counterterrorism van de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Meneer Heijzer, hoe doen de inlichtingendiensten dat? Informatie inwinnen in Syrië, want dat zul je toch met name daar moeten doen lijkt. Dat, uh, dat valt mee. Um, ik denk juist eigenlijk dat het lastigste is uh, de informatie daar te bemachtigen. Um, inlichting en veiligheidsdiensten die hebben, die hebben een heleboel methodes... Uh, om hun uh, inlichtingen te vergaren, om ze binnen te halen. Uh, en voor het overgrote deel maken ze gebruik van... Uh, dat heet dan open source intelligence... Uh, en dat is eigenlijk alles bestuderen wat, uh, ja, wat u en ik ook kunnen bestuderen. Dus alles wat op internet staat, uh, wat uitgegeven wordt, uh, geschreven bronnen. Um, en ik denk dat ze voor een groot deel, dat is bijvoorbeeld ook in het rapport dat gisteren naar uh, het Britse parlement ging van de Joint Intelligence Committee. Um, voor een groot deel hebben ze open-source intelligence gebruikt. Want in dat rapport stond uh, dat ze videomateriaal hebben bekeken... wat via sociale media, Facebook, uh, Twitter, wat online is gezet. En ze vonden dat uh, zo echt lijken, dat vonden ze niet makkelijk te vervalsen. Um, en dat toonde voor hen, dat was een van de redenen om, aan, uh, om uh, te zeggen... Uh, er is geen scenario denkbaar dat een andere actor dan dit regime um, deze gifgasaanval, uh, uh, zenuwgasaanval hmm. gepleegd Maar dat klinkt meer als een soort negatief bewijs. Zo maakte ik vroeger mijn multiple choice vraag. Ik streep dus net zo lang weg totdat er eentje overblijft die het meest waarschijnlijk was. Nou, dan hebt u eigenlijk de kern van het inlichtingenwerk wel te pakken. Want uh, je werkt toch als, als inlichtingen. Um, uh, ...man of vrouw, werk je met scenario's? En uh, hier is toch echt... Hè, uh, inlichtingen zijn niet anders eigenlijk dan een, een, een hele specifieke vraag. En de specifieke vraag hier is... Uh, klopt het of is het zo dat uh, de president, uh, de uitvoerende macht, deze aanval heeft gepleegd? Ja. Nou, dat is, het, uh, dat is het scenario. Dus wat, wat gaan ze dan doen, die inlichtingendiensten, Die gaan uh, op basis van de inlichtingen die ze hebben, en dat is een heel verwarrend beeld, dat is ontzettend sketchy, um, gaan ze proberen vast te stellen, is dit het meest waarschijnlijke scenario? En uh, uh, wat je altijd moet doen, je mag nooit vanuit één scenario denken, maar je moet ook vanuit andere scenario's denken. En dat zag je ook heel mooi terug in rapport nogmaals van die Joint Intelligence Committee in, de, in groot brittannië uh, Die zeiden, nou, we hebben ook uh, het scenario uh, uh, hebben we uitgespeld... waarbij we gekeken hebben naar, uh, zouden ook oppositionele groep... Uh, ja. zouden dit kunnen gedaan hebben? Ja, nou, dat lijkt ook niet zo de... waarschijnlijk, ja hebben met experts heb gesproken dat dat dat dat is niet zo dus het moet wel het regime zijn dat is maar dan, de regulatie. Dan hoor je toch ook dat hoor je ook in het Britse lagerhuis, je hoort het ook in het Nederlandse parlement. Het is nog steeds niet voldoende. Um, is het mogelijk om inlichtingen te verkrijgen die um, meer richting zo'n smoking gun gaan die dus echt onomstotelijk bewijzen dat het regime van Assad achter die gif dat gifgas, gifgasaanval zit? Ik betwijfel dat heel erg. Ik denk dat dat bijna niet mogelijk is. Hè. Inrichtingen zijn ook, dat is, dat is een misvatting, inrichtingen zijn niet het bewijs. Het is in een, in een uh, uh, totale situatie waarbij je, waarbij je echt niet alles kunt overzien... en met zeer gefragmenteerde stukjes kennis en uh, uh, inrichtingen te maken... hebt, moet je vaststellen wat het meest waarschijnlijk is. Mm -hmm. En um, dat is hier zo ontzettend lastig, want uh, als je gaat kijken... Wie hebben daar nou echt beschikking over die kernwapens in een situatie waarbij je twee in, een, twee jaar in een chemische wapens- sorry, ja, ja. Uh, in een, in een burgeroorlogssituatie zit? Um, er zijn ook echt scenario's denkbaar waarbij een commandant uit het leger van uh, Assad uh, buiten zijn boekje is gegaan, of dat er een foute inschatting is gemaakt of dat bijvoorbeeld bij in zo'n burgeroorlogssituatie... dat uh, het verplaatsen van die kernwapens, wat misschien af en toe nodig is... omdat opslagplaatsen liggen in gebieden die de rebellen aan het overnemen zijn... dat het niet gelukt is om alles weg te nemen. En het is zo lastig om op basis van, hey, je hebt die open bronnen... dan heb je uh, de interceptiesatellietbeelden bijvoorbeeld... Um, om op basis van die meer algemene zaken vast te stellen... Uh, wie nou precies de, uh, de zeggenschap heeft over die, die, uh, die chemische wapens. Ja. Dus ik, ik denk dat het uiterst lastig is om echt... want nu wordt er dus politiek heel erg gestuurd op... wij willen het bewijs zien. Nou, kom maar maar eens om. Ik denk dat het erg lastig is. Constant Heijzen, homofenders in Leiden. Hij werkt bij de veiligheidsdienst... of doet onderzoek naar veiligheidsdiensten... bij het Center voor Terrorism en Counterterrorism. Dank u wel, meneer Heijzen. Heel erg bedankt. En zo dadelijk hoort u uh, hoe uw TV-avondje op een hele nieuwe manier kunt samenstellen. Dat wordt het nieuwe televisiekijken. Sean Bakker, hoe is het op de weg inmiddels? Uh, inmiddels twee files. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij Ozaan 2 kilometer. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelvein bij knopend Battenverdorp 3 kilometer. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10. En smiddags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. 10 minuten voor half negen is het. Ik neem u mee naar KPN. Want de overname van het bedrijf door America Mobiel... van de Mexicaanse zakenman Carlos Slim lijkt van de baan. De stichting Preferente Aandelen BKPN blokkeert de overname... door een beschermingswal op te werpen. Zo liet de stichting gisteravond weten. Later vanochtend geven ze daar een persconferentie over. U heeft al eventjes uh, André Meijnenma kunnen horen van onze economieredactie. U heeft het uitgelegd. We gaan nu naar bestuurder van de vakbond Advocabo Joost van Herpen. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer van Herpen, wist u dat dit eraan zat te komen? Uh, nou, weten is uh, veel gezegd. Ik heb er wel rekening mee gehouden dat dat mogelijk op enige moment zich zou aandienen... Omdat ik ook uh, wist ook dat de stichting bezig was zich te oriënteren. Had ze ook naar buiten toe gebracht om te kijken of er inderdaad aanleiding was om in te grijpen. En dat is gisteren aan blijkbaar gebeurd. En dat kan ook, hè? want die stichting kan op deze manier ingrijpen. Die mogelijkheid is er. Ja, dat is uh, destijds bewust uh, een soort stichting in het leefgroep... om te zorgen dat uh, bij een, uh, nou ja, een onwelvallige gebeurtenis zij uh, kan ingrijpen. Als, als zeg maar een soort waakhond van, uh, ten behoeve van de KPN. Begrijpt u uh, het besluit van de stichting? Wat is de grootste vrees van uh, de vijf mannen die, daar, uh, die daarin zitten? Uh, ik begrijp het wel. Als je het persbericht ook leest... zeggen ze van we hebben gekeken naar de belangen van alle shareholders bij KPN... en dan noemen ze een aantal de werknemers, de vakbewegingen... die dat met name toename ook nog genoemd... de overgatenhouders, de, de raad van bestuur... en daarvan zeggen ze, ja, door een vijandig overnamebod... Uh, is er eigenlijk geen overleg geweest met al die partijen, waardoor uh, ja, die partijen eigenlijk met lege handen staan en in ieder geval hun belangen niet hebben kunnen inbrengen in dat overnameproces. Want ze hebben er helemaal niks in te zeggen gehad tot nu toe? Nee, en dat is ook wat ik van de week geconstateerd heb. Ik heb met ze kennis gemaakt en ik heb ook wel iets aan duidelijkheid gekregen op de korte termijn, maar de lange termijn is vol, voor mij ook een volstrekt uh, open vraagteken. Wat had u dan op de korte termijn voor duidelijkheid gekregen? Nou ja... Wat, wat uit het gesprek in elk geval naar boven is gekomen dat ze zeggen wij wij steunen het, het huidige beleid van de, de Raad van Bestuur als het gaat over het uitvoeren van het, zeg maar, het lopende beleidscyclus, mm -hmm. uh, wat het, waar de Raad van Bestuur voor gekozen heeft. Maar als je nou praat over en wat is dan op langere termijn jullie doelstelling? Ja, dat is een volstrekte open vraag waar nog geen antwoord op gegeven is. En ik neem aan dat dat ook uh, voor de Raad van Bestuur uh, bij KPN no nog steeds een open vraag is. En die onzekerheid we... vond u voor de werknemers van KPN niet plezierig? Nee, maar, want het is. Gebruikelijk dat als er zo een proces zich aandient, dat alle partijen die daar uh, belang bij hebben in gesprek zijn met die overnemende partij om met elkaar de afspraak te maken hoe uh, dingen voor de toekomst vastgelegd kunnen worden. Ja, ja. Zou het kunnen dat um, een overname door uh, Amerika Mobiel wel goed uitpakt voor het personeel? Dat hangt dus heel sterk af van wat uh, het beleid is wat men voorstaat en welke afspraken men erover wil maken. Mm -hmm. Want dat, dat moet je eerst inhoudelijk kunnen duiden om vervolgens te kunnen zeggen of dat verstandig is of niet. Maar moet je het wel weten inderdaad eerst. Ja. ja. Wat denkt u is de overname van de baan? Nou, ik denk dat uh, American Mobile een, een, een stevige, forse tik op de vingers heeft gekregen. Dus de vraag wat ze daar nou mee gaan doen, want het is toch echt uh, gezichtsverlies. Mm -hmm. Maar als je het bericht van de stichting ook leest, zeggen ze eigenlijk van... 'joh, als je nog uh, voornemens hebt om het toch uh, door te zetten, dan moet je volgens een bepaalde weg uh, verder gaan. Uh, zoals dat in de polder in Nederland gebruikelijk is. En ja... Dat is even aan hen nu, om te bepalen uh, of ze de, nou ja, zich erbij neerleggen en, de, en het feest niet doorgaat voor ze. Of dat ze zich uh, gaan houden aan de spelregels Ja, en precies. met iedereen in gesprek komen. En dus ook openheid geven over wat ze van plan zijn met Kaapje. Juist. Oké, okay. duidelijk. Joost van Herpen, bestuurder van Advocabo. Dank u wel, FNV, okay. dat u uh, zo snel bij ons in de uitzending even wilde reageren.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 Bij bent. Wonderful World was dat van James Marsen. Het is drie minuten voor half negen. Doet u aan het nieuwe tv kijken? Kijk op het moment dat het u uitkomt en wat u wilt? Er is sinds kort een app voor. WebZap heet het. Je hebt selecteert televisieprogramma's en films... waardoor het eenvoudig wordt een eigen televisieavond samen te stellen... en te bekijken. Bijvoorbeeld op je smartphone, tablet of televisie. Moet je wel een smart tv hebben. Verslaggever Jeroen Schutteijzer liet het zich uitleggen... door een van de bedenkers van de app, Wienke Giezeman.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 Nou ja, kijk, nu zijn het toch de omroepmanagers en de RTL's en de SBS'en die het bepalen wat we, wat we kijken. Onlangs hebben we een tien inspirerende speeches uitgelegd. Uh, Eén daarvan is bijvoorbeeld I have a dream. white, white girls have sisters and brothers. I have a dream today. En we hebben heel veel reacties van mensen die, uh, die ook wat ouder zijn.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 Ja, dat was Wouter Bos in Zomergast. Het past bij de doelgroep, schijnt. Uh, uitgever Sanoma maakte gisteren bekend... dit app-initiatief financieel te steunen met een paar ton. Het app-initiatief heet WebZap, mocht u het willen opzoeken. Waardoor verdere ontwikkeling van het uh, nieuwe kijken mogelijk is. Nou, zo dadelijk, na half negen, gaan we naar de News Open... met Marcella Mesker en we hebben een uh, gesprek met Geert Wilders... die opnieuw flinke kritiek heeft op premier Rutte.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 half negen geweest. Gaan we naar Jan van der Putten voor het Het Britse parlement heeft gisteren tegendeelname gestemd aan een Amerikaanse actie tegen Syrië. Premier Cameron verloor de stemming in het Lagerhuis met 285 tegen 272 stemmen en Cameron heeft beloofd dat hij de uitslag zal respecteren. De Verenigde Staten blijven de Britten om advies vragen. Ze behoren tot onze trouwste bondgenoten en vrienden. Staat in een verklaring die is uitgegeven in Washington. Het Britse besluit heeft geen gevolgen voor het standpunt van de Amerikaanse regering.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 De Portugese regering wil voor het eind van het jaar, volgend jaar, 30.000 ambtenaren ontslaan. Dat moet een besparing opleveren van bijna 5 miljard euro. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl.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 En op de ring van Amsterdam de A10... tussen knooppunt Koenplein en Hemhavens, twee kilometer. En zo dadelijk, ik zei het al, Geert Wilders, de leider van de PVV... levert kritiek op premier Rutte, geeft aan dat hij zich isoleert. En hoe staat het met de cultuurbezuinigingen? Vandaag staat het nieuwe cultuurseizoen. Geachte heer Lemberger van reclamebureau YNS. Graag zouden we even bij u solliciteren, punt...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 Goedemorgen. Het is zeven uh, minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ik neem u mee naar het tennis US Open. Uh, Rafael Nadal en ook Roger Federer hebben zich gemakkelijk geplaatst... voor de derde ronde van het US Open. Marcella Mesker heeft alles gevolgd. Marcella, goeiemorgen. Goeiemorgen. Nadal moest uh, de US Open vorig jaar nog missen hè, vanwege een knieblessure. Uh, wat zie jij nu? Hoe staat hij ervoor? Ja, man, uh, uh, Nadal is echt de man in vorm. Uh, hij was er natuurlijk zeven maanden uit en hij is zo sterk teruggekomen. Uh, dit jaar negen titels op zijn naam geschreven. Hij heeft 58 wedstrijden gespeeld waarvan hij er 55 won. Van die negen titels won hij er drie op hardcourt. En uh, hij heeft dit jaar zelfs nog geen hardcourt wedstrijd verloren. Dus hmm. Hij is uh, tweede geplaatst in New York... maar hij is toch echt een van de grote favorieten. Natuurlijk samen met Djokovic en Murray. Maar ja, je ziet het ook aan tegenstanders. Um, hij uh, speelde tegen de Braziliaan Dutra Silva. Nou, die verliest dan 6-2, 6-1, 6-0. De tegenstanders staan te bibberen als een rietje. Het, het vertrouwen van Nadal is uh, enorm. En ja, zagen we hem op Wimbledon nog met die knie sukkelen. Kon bijna niet lopen, verloor daar uh, in de eerste ronde... Um, ja, nu is er niks aan de hand. Hij, hij slaat winners op, ja, voor hem toch een hele snelle ondergrond. Hij is tenslotte gravel-specialist, maar hij staat ongelooflijk goed te spelen. En uh, ja, we kijken uit naar um, een mogelijke confrontatie met uh, Roger Federer in de kwartfinale. Misschien dat hij nog wordt getest in de vierde ronde... als die hele lange Amerikaan John Isner daar ook komt. Maar voorlopig is uh, Nadal toch echt uh, de grote man in vorm in New York. En een andere grote man in vorm misschien wel? Je noemde hem al Roger Federer, want die gaf ook geen set weg, hè? Nee, 1 tegen de Argentijn Berlok... Um, in de eerste ronde had Federer nog wel wat moeite om de wedstrijd uit te maken. Ging na die partij ook nog trainen. Uh, had zijn ritme nog niet helemaal. Maar ja, voorlopig staat hij zonder setverlies in uh, ronde drie. En ja, speelt ouderwets goed. Die baan ligt Federer ook heel erg goed. Hij heeft niet voor niets vijf keer gewonnen in New York. De stuit van de bal is een beetje laag. Dus hij kan heerlijk uh, zijn aanvallende tennis spelen. Er um, wordt natuurlijk veel gespeculeerd over Federer. Zevende geplaatst. Uh, hij zakt wat af op de heeft niet zoveel gewonnen dit jaar, maar toch in New York... op een van zijn favoriete centenkoorts moet je altijd uh, voor hem oppassen. Dus uh, ook Federer, net als Nadal, heel goed in vorm. Wat was voor jou de verrassing van de dag? Ja, en dan moet je toch eigenlijk even naar de vrouwen gaan. Want terwijl Serena Williams en Victoria Azarenka... de nummer 1 en 2 makkelijk wonnen... was het de nummer 4, Sarah Errani. Weet je wel, die hele kleine Italiaanse. Mm -hmm. Die vorig jaar toch in de halve finale stond. En ook al in de finale op Rolling in Rose heeft gestaan. En die verloor verrassend, heel dik, in twee sets... van haar landgenote Penetta. Voormalig top 10 speelster. Maar ja, dat, dat ja, viel toch een beetje tegen. Want die Errani, meestal een vechtjas... Ja, die had gewoon moeite om zich in die wedstrijd te tennissen. Moeite om met de druk om te gaan... Ja, dat ze in die top 5 uh, staat. En uh, ja, gezien die halve finale van vorig jaar verliest ze heel veel punten. En uh, zal ze wat gaan zakken op de wereldranglijst. Um, bij de mannen, vind ik nog wel aardig om even op te merken dat er een 23-jarige Britse qualifier, Dan Evans, het heel erg goed doet. Behalve drie wedstrijden in het kwalificatietoernooi, won hij al van uh, de nummer 11, de Japaner Nishikori. En gisteravond ook van die Australische badboy Bernard Tomek, een hele goede tennisser. Maar Dan Evans. Groot talent uit Groot-Brittannië al jaren. Maar ja, die dat talent uh, jaren ook heeft verkwanseld. Ja, die staat de tennis van zijn leven te spelen. En ja, zo lijkt het Britse tennis gewoon heel erg goed te gaan... met uh, Wimbledon winner en titelverdediger hier in New York Andy Murray komt vandaag ook in actie tegen een Zuid-Amerikaan, Leonardo Meijer. Maar we hebben natuurlijk ook nog een Britse, Laura Robson. Die staat inmiddels 32 op de wereldranglijst. Speelt vandaag tegen ook een van de favorieten, Nali. Dus kortom, het Britse tennis gaat goed. En die Dan Evans is een hele mooie toevoeging. Zeer talentvolle tennisser, waarvan we denk ik nog wel veel gaan horen. Nou, zij wel, zal ik dan maar zeggen. Dank je wel, Marcella Mesker. Dat was niet de voltallige redactie van de NOS vanochtend, maar eh, misschien herkent u ze nog. Er waren bekende en minder bekende kunstenaars die in een sportje letterlijk schreeuwden tegen de forse bezuinigingen op cultuur. Het mocht niet baten. Het bezuinigingsbedrag bleef 200 miljoen euro. Met de uitmarkt dit weekend in Amsterdam start het cultureel seizoen weer. En dus ga ik praten met Arjo Klamer, cultuureconom. Meneer Klamer, welkom in de studio. Fijn dat u er bent. Worden ze toen schreeuwen, uh, die kunstenaars. Uh, nu is het toch opvallend stil. Uh, wat is er gebeurd in de tussentijd? Nou, er is behoorlijk wat gebeurd. Maar het, uh, je ziet het bijna niet. Want ze weten het wel heel goed te verbloemen. Maar als je goed kijkt, zie je wel dat er uh, uh, gezelschappen zijn ermee opgehouden. Uh, het Rotterdam Stadschouwburg uh, programmeert uh, één dag minder. Het uh, Chassé Theater heeft een derde van haar mensen ontslagen. Uh, en wat je vooral ook ziet, is dat de kunstensector toch wel erg uh, bereid is om veel van de pijn soort cel te absorberen. Dus uh, ze blijven dingen doen, zoals ze dat altijd gedaan hebben. Mm. Maar ze ja, ze, ze, ze, ze korten zelf en ze zorgen eigenlijk uh, dat ze met minder uh, toch dat blijven doen. Ze dus korte zelf. Je ziet het ook aan musea die bijvoorbeeld de gratis dagen hebben geschrapt. Um, is er geen mogelijkheid om andere financieringstromen te vinden? Nou, dat is de grote teleurstelling. En dat is ook waarom ik denk ook die schreeuw. Het klinkt pijnlijk in mijn oren als ik dat luister. Want het is eigenlijk. Uh, de verontwaardiging was enorm. Mm. En dat het leeft nog steeds heel sterk. Men voelt zich eigenlijk beschimd en, en afgewezen. Vooral door opmerkingen van politici zoals Halbe Zelstra. Ik hoorde dat laatste Johan Simon zeggen bij uh, Zomergasten. Men voelt zich enorm gekwetst. En er zit ook wel wat in. Want die kunstenaars stellen zich heel kwetsbaar op... Uh, door het werk wat ze doen. En ze proberen steeds wat... en proberen ons daarmee te verleiden te bekoren. En dat lukt natuurlijk niet altijd. Maar ze stellen zich wel kwetsbaar op. En ze voelen zich erg... Uh, ja, uh, gebrek aan respect eigenlijk voor wat ze gedaan hebben. Vanuit, vanuit de regering? Ja, van Ja, maar nu is er een soort gevoel van schaamte dat men, uh, men zichzelf dat ook aanrekent. Van wat hebben we verkeerd gedaan, wat hebben we niet goed gedaan. En uh, ja, zelf heb ik ook altijd bepleit... dat op zich is het niet zo erg als we uh, minder via de overheid subsidiëren. Dat er, maar dan moet het wel via andere ja, kanalen precies, komen. Ja, precies. Ja. En dat nou, is niet gelukt, zegt u eigenlijk? Nee, of? dat lukt nog al, al nee? voldoende. En dat heeft ook heel veel te maken met de recessie. Dus bedrijven zijn veel terughoudender. Dus de sponsoring, uh, dat valt erg tegen. Maar wat natuurlijk de grote hoop is... dat, uh, dat ook uh, gewoon Nederlandse burgers... Uh, beseffen dat de kunstsector heel belangrijk is. Want die is namelijk heel belangrijk. En dat die onze steun nodig heeft. En dat dat kost jaren. En dat besef is er bij de burgers uh, helemaal niet. Nee, toch zie ik om me heen wel allerlei crowdsourcing projecten. Ja, en, crowdsourcing, dat werkt eigenlijk best goed. Ja. En daar wordt best wel wat geld mee opgehaald. Maar ja, we praten hier over uh, een bezuiniging van 200 miljoen. En daar wordt met crowdfunding, dus met misschien een paar miljoen daar goed gemaakt. Dat is niet, met crowdfunding red je het dan niet? Zeg. Red je het onvoldoende. Je moet toch ook een andere manier inzetten om uh, burgers te betrekken. En ja, ik ben ook heel betrokken bij allerlei dat soort initiatieven. En dat is gewoon heel uh, mensen geven liever hun geld aan uh, uh, dieren en uh, kinderen en uh, kanker dan aan, uh, aan cultuur. Mm. En ik vind het wel heel belangrijk om te beseffen... Kijk, en daar, daarin hebben deze mensen wel een punt hoor. Ik bedoel, een sterke uh, economie, een sterke samenleving heeft altijd een sterke cultuur. Als de cultuur verloedert, dan zie je ook eigenlijk een verzwakking uh, van de economie... en een verzwakking van de samenleving. Het is mm. eigenlijk altijd historisch zo geweest. Dus ik maak me wel zorgen over de situatie. En ik vind het wel knap hoe de kunstsector het doet voorkomen als er niks aan de hand is. Want dat doen ze namelijk, gaan we straks in de uitmarkt weer beleven. En ze gaan allemaal daar vrolijk weer op toneel staan... en allemaal vertellen de grootste plan die ze hebben... Ja. Maar intern weet ik dat er blink, flink uh, uh, geleden wordt, toch wel, okay. omdat het ook wel gesneden moet worden. Er wordt gesneden. U zegt ook ze doen het met minder, maar de gevreesde kaalslag die ook, uh, ja, waar deze schreeuw ook uit voortkwam, die is er niet gekomen. Nee, dat is uh, nog niet. Dat, dat uitzicht nog niet. Kijk, als je met programmeurs gaat praten van theaters, uh, dan begrijp je wel dat, dat ze echt wel keuzes gaan maken die niet per se een betere kwaliteit uh, gaan betekenen. Mm. Ze zullen het moeten doen met producties die goedkoper zijn... En die natuurlijk ook niet per se altijd even goed zijn. Ze durven minder te experimenteren. We hebben natuurlijk ook de hele infrastructuur van productiehuizen en zo... Uh, hebben we eigenlijk geëlimineerd. Nou wordt dat weer wat opgevangen doordat theaters dan weer wat opnemen. Maar we zijn toch wel bang dat vooral in de basis uh, gesneden wordt. En dat effect wordt ook pas over een paar jaar duidelijk. Ja, en dan is het ook duidelijk voor het publiek. Uh, we moeten het hierbij laten helaas. Cultuureconom. Arjo Klamer over de opening van het cultureel seizoen... dit weekend in Amsterdam met de uitmaak. Dank u wel. Zo dadelijk dan uh, uh, horen we skiffeur Roel Braas over zijn uh, finale plaats bij het roeien. Ik neem u eerst mee naar Geert Wilders. Premier Rutte isoleert zich steeds meer, dat uh, meent de PVV-leider. De steun voor het kabinet is tot een minimum gedaald. Wilders reageert hiermee op de analyse van Rutte afgelopen vrijdag. Volgens de premier doen partijen op de flanken, zoals de SP en de PVV, niet meer mee in Den Haag. De regeringspartijen en oppositiepartijen... de komende jaren wel steeds op elkaar zijn aangewezen. Wilders meent niet dat zijn partij nou buitenspel staat. Nee, de heer Rutte staat buitenspel. Weet u, er is niemand meer in Nederland die de heer Rutte steunt. Um, zijn partij is gehalveerd in de peilingen. Zijn coalitiepartner is nog meer, twee derde van zijn electoraat kwijtgeraakt. Ondernemen Nederland van een midden- en kleinbedrijf... waar een VVD-voorzitter is opgestapt tot en met het VNO-NCW zijn tegen belastingverhogingen. De vakbond is er tegen. Het sociaal akkoord dreigt, wat er nog van over is, opgeblazen te worden. Niemand in Nederland, niemand in Nederland... alleen de heer Rutte zelf en de kliek om hem heen is nog voor dit kabinet. En wij zullen de heer Rutte nooit steunen. Ik zal hem achter op de fiets naar de koning rijden... om zijn ontslag in te dienen. Daar wil ik hem nog mee helpen, maar voor de rest met helemaal niets. En waarom? Niet omdat de heer Rutte een vervelende man is... want dat is hij niet, maar omdat zijn beleid Nederland kapot maakt. Hoopt u dan dat door dit te roepen de verkiezingen sneller komen? Zeker. Je ziet het met de dag. Je ziet met de dag dat de steun voor het beleid van Mark Rutte en zijn bende... Afneemt. Want ondertussen regelt hij niets voor die kiezer die op u gestemd heeft. U doet niet mee. Weet u, wij zijn eigenlijk, misschien de SP een beetje... maar wij zijn eigenlijk de enige echte oppositiepartij van Nederland. Van de Tweede Kamer. Waarom? Omdat die anderen meedoen en alle andere partijen, Alle andere partijen die zorgen ervoor, um, um, doordat ze een kruimeltje krijgen toegeworpen... dat ze een kabinet wat Nederland kapot maakt laten zitten. Wij gaan niet onze ziel en zaligheid verkopen voor een heel klein beetje invloed. En dit slechtste kabinet na de Tweede Wereldoorlog, nog erger dan het kabinet Den Uyl... dat is het kabinet Rutte II, nog langer in het zadel houden. Volgens premier Rutte staat u met deze opstelling de komende tien, misschien wel 15 jaar buitenspel. Ik denk het niet. Ik denk dat wij als PVV groter worden dan ooit. Ik denk, dat is een les in de politiek, dat op het moment dat je groot wordt... dat partijen, dat is ook democratisch, niet of moeilijk om je heen kunnen. Ik denk dat Rutte met de dag ook binnen zijn eigen partij aan steun verliest. En ik denk dat de verkiezingen eerder zullen zijn dan de heer Rutte zich zal voorstellen. Achter in uw fractiekamer hangt een bordje... Uh, met uh, premier Wildersplein. Uh, premier Wilders. En dan staat er uh, Geert Wilders, premier van 2011 tot 2026. Nou, die 2011 is het niet geworden. Ik zie u lachen, maar hoopt <laughs> ja. u nog eens dat dat gaat gebeuren? Is dat reëel? Nou, dat, dat, dat was natuurlijk een grap. Um, uh, maar wel een hele leuke grap. Het gaat er mij niet om dat ik zelf premier word. Maar het zou wel goed zijn voor Nederland als de PVV de grootste partij van Nederland zou worden. Maar met uw opstelling, is het dan wel mogelijk... om in compromisland Nederland te regeren? Tuurlijk, natuurlijk. Het zou van Nederland beter zijn geweest op dit moment... als de mensen zouden kunnen kiezen tussen twee partijen. De PVV aan de ene kant en de SP, PvdA aan de andere kant. En dat degene die wint, die mag, zoals je het vaak in andere... anglo saxische landen ziet, die zou vier jaar mogen doen wat ze willen. Dat mensen kunnen kiezen. Dat we ophouden met polderen, dat we ophouden met compromissen sluiten. Het feit dat nu de VVD samen met de Partij van de Arbeid regeert... is een van de oorzaken dat mensen in het land niet snappen wat er gebeurt. Er is geen enkel verschil meer voor zoveel Nederlanders... tussen de VVD en de Partij van de Arbeid. De VVD die de kampioen belastingverhogingen is geworden. Einde van de polder. Dat zou geweldig zijn. Het zou geweldig zijn op het moment dat we op dit moment verkiezingen zouden hebben tussen... Nou, de VVD bestaat niet meer of laat die samengaan met de Partij van de Arbeid. Aan de ene kant de VVD en aan de andere kant de SP of de Partij van de Arbeid. Die laat mensen dan kiezen. En de partij die wint, die zou dan het vier jaar of vijf jaar voor het zeggen krijgen. Ik vrees dat dat um, um, niet uh, morgen uh, gaat gebeuren. Maar dat laat onverlet... Dat wij dat onversneden geluid, dat je de economie alleen maar aan kan jagen door de belastingen te verlagen. Dat je dat ook alleen maar kan betalen als je niet zoveel miljarden aan het buitenland, Europa, ontwikkelingshulp geeft. En dat geluid, dat is een geluid wat, ja, wat ik met plezier iedere dag opnieuw hier zal vertellen. En dit gesprek vindt u ook terug op onze website, nos.nl. U kunt er ook naartoe via de app. Zaterdag na Prinsjesdag organiseert de BVV voor het eerst in zijn bestaan een demonstratie om te protesteren tegen het kabinetsbeleid. De leider van de Pvv in gesprek met verslaggever Michiel Breedveld. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Roeier Roel Braas heeft de finale bereikt in de skif bij de wereldkampioenschimpen in Zuid-Korea. Heeft het eerder vanochtend kunnen horen hier in het Radio 1 journaal. Het is een bijzondere prestatie. Elf jaar geleden stond er voor het laatste Nederlander in de eindstrijd op dat nummer. Ik heb nu contact met Roel Braas. Roel, goedemorgen. Goedemorgen. Je eindigde als derde in de halve finale. Hoe lastig was die wedstrijd? Ja, ja, het was wel een, was een goede race van mijn kant uit. Uh, ja, ik, een plek bij de eerste drie gaf een tot de finale. En dat, dat roeide gewoon vrij gecontroleerd, vrij makkelijk. Dus dat was eigenlijk heel goed te doen. Ja, dat was helemaal niet lastig dus, kennelijk. Nee, ja, het, is, het roeit gewoon makkelijk als je gewoon vanaf het begin af aan goed mee kan. En als je dan gewoon gecontroleerd ziet dat er mensen achter je roeien... dat roeit gewoon rustiger tussen je oren. Dus dat mm. is gewoon heel prettig. Dat gaf je ook vertrouwen. Ja, ja, dat zeker. Als je gewoon met vertrouwen en overtuigingen voor kan leggen... Ja, dat geeft gewoon een stukje rust. En dat, uh, ja, dan hebben de anderen ook het idee dat ze het niet bij kunnen houden. Het is gewoon meer een mentaal spel natuurlijk ook. Ja, mooi. Uh, uh, nou hoor ik dat het daar erg warm is. Uh, verhalen over roeiers die in een ijsbad zitten na hun race. W ja. Wat doe jij zo al? Nou, ik ga zelf... Uh, dat hebben roeiers ook. Roeiers, er zijn ijsbaders zijn mensen die uh, in het water gaan zitten... Ikzelf uh, ga gewoon onder de tuinslang staan en uh, gewoon een tijdje en uh, <coughs> ja, ik probeer gewoon heel veel uh, water te ik in de vriezer en na de race is het gewoon goed koel cool en dan uh, drink ik dat. En uh, ja, gelukkig is het alweer beter dan vorige week. Vorige week toen we hier echt waren in het begin, ja, toen was het gewoon echt geen doen. Toen mm -hmm. was het gewoon uh, 36 graden met een luchtvochtigheid van 90 procent so. tot 95 Dus Ja, dat... dat ja, als je dan een half uur op het water was, dan was je wel, uh, was gewoon helemaal klaar. Ja, dus helemaal klaar, waar voelde je dat aan dan? Wat merkte je, je aan jezelf? Nou, ja. ja, dat merk je gewoon aan alles. aan je hartslag gaat gigantisch omhoog. Je hebt gewoon minder zuurstof in de lucht. Ja. Waardoor je minder zuurstof naar je spieren kan toevoeren. Waardoor je hartslag gewoon omhoog gaat. Je moet gewoon harder werken om de gevraagde zuurstof te transporteren. En dat, dat merk je gewoon. Dus om dezelfde prestatie te weet. leveren? Ja, maar goed, dat was voor iedereen gelijk natuurlijk, die, uh, die omstandigheden. Ja, uiteraard, daar heeft iedereen last van. En daarom, daarom moet je er ook zo mee omgaan, want iedereen heeft het. En uh, ja, je moet gewoon zorgen dat jij als roeier, dat je er gewoon alles aan doet... om jezelf zo koel cool mogelijk aan die stad te laten verschijnen. Dus uh, bevroren water meenemen in de boot, goed koel cool houden... een t-shirt nat maken, okay. goed in de schaduw blijven op de kant. Ja, dat soort kleine zaken. Iets meer warming op de kant doen. Niet te lang op het water zijn voor de wees. Ja, dat zijn gewoon kleine dingen... Waardoor je het gewoon makkelijker voor jezelf kan maken. En dat, uh, ja, dat moet je gewoon doen als atleet. Ga je dat allemaal ook doen zo dadelijk voor uh, de finale? Want je bent bezig met een prachtig seizoen. Hè? Met een bronzen medaille bij EK-winst in de Hollandbeker. Wat, wat komt er nog allemaal? <laughs> ja, nee, het gaat, ja, zeker. Het gaat heel, gewoon heel goed dit seizoen. Dit is mijn eerste seizoen weer in de skiff Na de Olympische Spelen in de acht. En uh, ja, het gaat heel erg voortvarend. Ik, bedoel, ik had mezelf als doel gesteld dit jaar om, uh, <tus> om uh, de top zes te halen op een van de wereldbekers. En uh, ja, dus dat is al gelukt. En uh, ja, nu lig ik in de finale van het WK. En uh, ja, dat is een doelstelling die we in het begin van het jaar niet voor ogen hadden. En uh, ja, het gaat echt met een sneltreinvaart uh, gaat het, uh, de goede kant op. Dus ja. ik ben zelf gewoon heel erg positief verrast. En uh, ja, het gaat ontzettend goed. Houd dit vol, dit gevoel. En houd het vast. Ja, nee, dus, ja, ja <laughs> dat ga ik zeker doen. Veel succes ja, dat in dat de finale. Oké, okay, bedankt. Dank je wel. Roel Braas, Roeier, heeft de finale bereikt in de skiff bij het WK in Zuid-Korea. Het NOS Radio en Journal Media overzicht. Hey Ronseree, goedemorgen weer. Goedemorgen. De Amerikaanse dienst NSA betaalt Amerikaanse providers honderden miljoenen dollars voor aftappen. Washington Post schrijft dat de NSA zo probeert stiekem toegang te krijgen tot communicatienetwerken. De krant schrijft dat door op basis van nieuwe gelekte documenten. In de begroting van de Amerikaanse geheime dienst staat dat er voor 2013 naar verwachting 278 miljoen dollar wordt uitgegeven aan programma's om gegevens te kunnen aftappen. In 2011 was dat trouwens nog 394 miljoen dollar. Experts zeggen dat het kwalijk is dat de bedrijven hiervoor geld krijgen... terwijl de gegevens ook via de rechter kunnen worden afgedrongen. Dan een omroep Gelderland. Uh, deze omroep meldt dat voetbalclub Achilles 29 op een faillissement afstevend. Meerdere bronnen zouden dat aan de regionale omroep hebben verteld. Achilles is een amateurvereniging... en mocht deze zomer promoveren naar de Jupiler League. Nu lijkt de club slachtoffer te zijn van een grote ruzie... tussen de Rabobank en voorzitter Harry Derks als privépersoon. De bank heeft relaties met Derks en de voetbalclub opgezegd. De Belgische krant de Morgen schrijft tot slot dat Franse boeren zich zorgen maken over het toenemend aantal wolven in hun land. Hun schapen worden regelmatig door wolven aangevallen en de boeren schieten zelf ook op de roofdieren. Volgens de Fransen hebben ze alles al zonder succes geprobeerd. De wolven passen zich aan, de aanvallen nemen toe en de boeren hebben de situatie niet onder controle en daarom moet volgens lokale politie de hulp worden ingeroepen van ervaren Amerikaanse jagers om de wolven aan te pakken. Raymond, dank u. Ja, dan.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 Voorsprong boeken. Kijk voor Accountview Bedrijfssoftware op vismasoftware.nl. Jij, ja, ik geloof... Zijn leven... Jou. Wat bedoel je dan? Haar liefde... Dat jij nooit meer kan zingen... Onze muziek... gelooft in mij... Hij gelooft in mij. Het ware verhaal van de man die zong wat wij voelen...